Middernacht, het is woensdag 22 februari. Renate Evers met het NOS Journaal.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 In Jemen was de opkomst vandaag bij de presidentsverkiezingen hoog. Uit exit polls, na het sluiten van de stembureaus blijkt dat ongeveer 80% procent van de Jemenieten heeft gestemd. Er was overigens maar één kandidaat, vicepresident Hadi. Hij is al sinds 1994 vicepresident, onder oud-president Saleh, die vorig jaar werd verdreven. De oppositie in het zuiden van het land had opgeroepen tot een boycott van de verkiezingen. Daar bestaat de angst dat Saleh achter de schermen de touwtjes in handen blijft houden.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 Prins Friso heeft in het ziekenhuis in Innsbruck bezoek gehad van de vriend met wie hij vrijdag aan het skiën was. toen hij door een lawine werd bedolven. De Oostenrijker Florian Moosbroeger was vanavond met prinses Mabel en prins Constantijn. een uur bij Friso. Moosbroeger werd gisteren door de politie-inleg ondervraagd. De RVD zei vandaag dat er geen nieuwe ontwikkelingen te melden zijn. over de toestand van de prins.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 Een paar weken geleden zat ik naar een interview te luisteren op de radio... met een hoogleraar slachtofferkunde, Jan van Dijk was dat. En die vertelde hoe er vroeger werd gereageerd... als mensen iets vreselijks, iets traumatisch hadden meegemaakt. Vanuit het christelijke karakter van de samenleving was dan de reactie... maar al te vaak, slachtoffers moeten niet klagen, maar dragen. Veel bidden en misschien komt het dan wel goed. Gelukkig, zeg ik, wordt dat lot van het slachtoffer... langzaamaan veel serieuzer genomen. Er is een wet aangenomen en daarin is vastgelegd dat slachtoffers bijvoorbeeld spreektijd krijgen tijdens een rechtszaak. Ze worden als het allemaal goed gaat veel beter geïnformeerd door justitie. Ze zouden sneller recht hebben op een schadevergoeding. Dus dat klinkt allemaal als verbeteringen, alleen is de vraag werkt het en is het genoeg? komende dag organiseert Slachtofferhulp Nederland de dag van het slachtoffer. En ik ga daar vannacht over praten met Jack Keizer. Bijna vijf jaar geleden werd zijn zoon Pascal op 16-jarige leeftijd vermoord na een drugsruzie. En sindsdien is hij bezig via allerlei stichtingen, zoals Aandacht doet spreken, ook het Comité tegen Onrecht. Uh, comité's en stichtingen die vaak in het nieuws zijn geweest, is hij bezig om de rechten van slachtoffers te verbeteren. Om te pleiten voor hogere straffen voor moordenaars, om drugsvoorlichting te geven aan jongeren. Kortom, zijn hele leven staat in het teken van een, een nieuw iets. Uh, Jack, welkom. Goeiedag. Vanavond ben je ook weer op, uh, op de bühne gestaan om jongeren drugsvoorlichting te geven, begreep ik? Ja, ik kom net terug uit het dorp Spierijk, waar ik... Uh, Spierijk. In, uh, waar ligt dat? is een dorp vlakbij uh, de gemeente Hoorn. Oké, okay. in Noord-Holland. Uh, in Noord-Holland. Een voorlichting geven aan een uh, stuk of uh, 40, 50 uh, kinderen en, uh, en ouders... En hoe gaat dat dan? Zit je in een uh, klein wijkcentrum in een zaaltje... waar jongeren je een beetje argwanend zitten aan te kijken... van wie ben jij dan wel wat je ons gaat vertellen? Ja, het is een dorpshuis. En uh, ja, ik heb daar het verhaal van Pascal verteld. En uh, ja, het mooie is dat je dan na afloop van, van het verhaal... ik weet niet hoeveel hele mooie, indrukwekkende vragen krijgt. En, Noem maar eens één. Uh, nou de, de, de mooiste vraag die ik vanavond kreeg is... laat moet ik even goed nadenken hoe die ook weer precies ging. Hoe zou Pascal nu geleefd hebben als hij nog zou leven? Want Pascal voor de duidelijkheid had een drugsprobleem, hè? Pascal had een ja. drugsprobleem. En uh, ja, uh, hij was tot in het diepste van zijn vezel eigenlijk best wel ongelukkig. En... Uh, ja, is op een gegeven moment uh, vermoord. En dan is het inderdaad de vraag hoe, wat, wat, hoe, hoe zou hij er vandaag ja. dag volgestaan hebben. En wat heb je geantwoord? Nou, ik moest heel lang nadenken, omdat ik van Pascal ook wel meen te weten dat hij. Uh, omdat hij ook heel vaak over de dood sprak met, met vrienden. Hij heeft dingen geregeld voor Remy, voor zijn broertje. Hij heeft zelf aangegeven, nou, uh, ik word echt niet oud. De dood hield hem veel meer uh, bezig dan, dan normaal is van een kind van, van 14, 15 jaar. Op zo'n jonge, leeftijd, ja, op zo jonge ja. leeftijd. Dus ik weet niet of hij nu gelukkig geweest zou zijn. We waren wel weer op de goede weg met hem. Dat wel. Maar het zou een hele zware weg uh, worden. Ja. Is dat ook misschien nog een verzachtend idee? Dat je het idee hebt dat hij uiteindelijk nooit gelukkig zou zijn geweest? Ik heb uh, in mijn grafrede uh, op een gegeven moment gezegd... Uh, ...lieve jongen, jij hebt nu jouw rust. Ja. Wij het verdriet. Ja, en dat verdriet, dat slijt nooit, denk ik. Uh, nou, in ieder geval is het sinds uh, 30 april 2007 niet uh, minder geworden. Nee. En ik verwacht dat dat de komende jaren ook niet minder zal gaan worden. Ja. Klopt. Wat jij natuurlijk doet is door, door al die in die stichtingen ook te zitten, jezelf ook continu wel te confronteren met dat wat er allemaal is gebeurd. Klopt, ja. Maakt het maakt het, het niet extra moeilijk dan om, nou ja, om misschien meer naar de achtergrond te laten verschuiven? Omdat je natuurlijk de jongeren heel erg probeert op de rechte pad te houden, maar ook heel erg opkomt voor, voor slachtoffers. Dat nee, maakt het probeer. jezelf moeilijk denk ik. Ja, dat valt in de praktijk wel mee. Omdat ik, eh, als ik eh, zo'n zo avond als eh, vanavond... ik kan het allemaal weer vrijstaan van me laten afglijden. Als je dat eh, niet kunt, of als je die gaven niet hebt... Dan, eh, dan kom je op enig moment zwaar in de problemen, verwacht ik. Ik heb dat Godzijdank niet, althans nog niet. Hè, het kan morgen zomaar anders zijn. Maar wat mij eh, zeg maar echt op de benen houdt... is het, eh, het gevoel wat ik eh, nu met me meedraag van... Pascal is dood, maar zijn dood is nog enigszins betekenisvol. Doordat jij ja. aan die jongeren informatie geeft en probeert ja. ze van drugs af te halen? Precies. Hangen. En dat is voor mij van groot belang en ja. dat weegt er net even wat zwaarder dan al het andere. Maar ik houd mezelf wel goed in acht. Heb je dan het idee als je vanavond in zo'n zo klein dorp als Pierdijk bent geweest... Dat je, dat je echt iets bereikt hebt? Dat je Wij spreken al is het één jongere van de veertig die er zitten... Nou ja, ik heb uh, na afloop uh, van, van die bijeenkomst nog wel mensen individueel gesproken. Uh, en ja, als je dan die dingen hoort van... hé, hey, uh, ik heb toch ook wel een, een kind die bepaalde dingen doet die u net, net, net verteld heeft. Ik ga er morgen wel mee in gesprek. Dan denk ik van, dat is winst. Dat is pure winst. En dan weet je nooit meer uh, hoe, hoe dat gaat uitpakken. Want ik zie deze mensen natuurlijk ook, uh, ook niet meer. Nee. Maar het, gewoon het feit dat ze er morgen met hun kind over gaan spreken... Dat alleen al vind ik uh, pure winst. Ja, want ouders weten vaak ook veel dingen niet. We zitten er ook bij dan, bij die informatie bijeenkomst? Die zitten dan, uh, toevallig vanavond uh, waren er heel veel ouders. En tegen de ouders zeg ik ook uh, vaak van... Uh, wees nu vooral niet zo naïef als dat ik destijds was. Van, drugs kan in heel de wereld voorkomen. Maar vooral niet in mijn huis. Ja. En dat heb ik zelf ook altijd gedacht. Ja? Jazeker, jazeker. Maar... Uh, zo simpel is het niet. Het kan echt ook vooral gebeuren. En of je nou een simpele docent bent of presentatrice of, of, of advocaat, het maakt niet uit. Ja. Het kan iedereen treffen en dat probeer ik die ouders uh, ja, op mijn manier duidelijk uh, te maken. Ja, middels jullie levensverhaal, jouw levensverhaal. Ja. Ja. Ja. Je doet dat aan de kant dus van die, van die voorlichting van jongeren, maar ook aan de kant voor slachtoffers. Voor uh, ook ik ga niet alle stichtingen noemen waar je actief bent, Jack, als je het goed vindt, maar je, je doet ontzettend veel. Morgen is de of komende dag eigenlijk, heeft de Slachtofferhulp Nederland... de Dag van het Slachtoffer georganiseerd. Er zijn er heel veel sprekers uit allerlei verschillende hoeken van, uh, van justitie. De staatssecretaris Deven, die zal er zijn. De hoofd van het uh, Openbaar Ministerie, meneer Bolhaar, is er. Daarna is er een, een discussie die gevoerd gaat worden... waar jij een van de panelleden in bent. Ja. Hè? Met een advocaat, die er ook, uh, advocaat Richard Korver... dat is de man die uh, de ouders van het Hofnarretje bijstaat... van de Zedenzaak in Amsterdam. Dus een hele grote zaak. Iemand die ook veel voor rechten van slachtoffers opkomt... Maar ook de voorzitter voor de Raad van de rechtspraak, Dus meer die rechterkant. Wat, wat verwacht je daarvan? Want alles zit bij elkaar. Heb je, ik kan een zegje weer eens doen. Ik kan op de barricade. Ja, ik kan in ieder geval uh, een stukje van, van mijn zegjes uh, uh, doen. En wat ik daarvan verwacht is uh, dat, dat daar op een, op een eerlijke manier op wordt, wordt gereageerd. Maar ja, ook niet veel meer dan dat. Kijk, het klinkt het, het heel is heel hoopvolgevend dan. Nee, maar goed, weet je, soms zo'n discussie duurt, uh, er zijn drie, vier stellingen en, en daar ben je dan een uur mee bezig. Nou, de problematiek is natuurlijk te groot om ja. dat allemaal in een uurtje te bespreken. Dus in die zin verwacht ik morgen nou niet dat er nou uh, panklare oplossingen zullen komen. Maar het staat wel weer op de agenda, er wordt wel weer over gesproken. Ja. En je weet nooit wat er verder uit voortvloeit. Nou, er was ook de afgelopen dagen is er veel aandacht voor geweest vanavond in het Want diezelfde advocaat Richard Korver haalde nog een paar dingen aan. Ik zei aan het begin al, langzaam aan komen er meer rechten voor de slachtoffers. Terwijl even luisteren wat Richard Korver aan voorbeelden gaf... wat er nog uh, te realiseren is aan ja, meer rechten. is goed. Stel je bent slachtoffer van een heel ernstig misdrijf... Uh, dan krijg je niet zomaar een advocaat. Uh, terwijl de verdachte krijgt hij wel. Je krijgt als slachtoffer niet zomaar het dossier. De verdachte krijgt hij wel... Je krijgt niet zomaar een plek in de rechtszaal. De verdachte krijgt dat wel. Het is niet vanzelfsprekend dat je mag spreken. De verdachte mag dat wel. Uh, en zo gaat dat maar door. Je keizer is op dit moment iemand die ook nog met zichzelf een aantal... Dit is een, ja, ik wil het zeggen. Dat is een ander fragment waar we later naar gaan luisteren. Uh, hij noemde een hoop dingen, Corver. Ik, ik moest denken aan die plek in de rechtszaal. Ja, dan, ik ben wel vaker bij rechtszittingen geweest. De rechter heeft zijn vaste plek. officier van justitie. Verdachte zit vooraan. Waar zit je als, als nabestaande of als slachtoffer? Nou ja, wij, wij zaten in de rechtbank in Allegma uh, aan de linkerkant... omdat de familie van de uh, verdachten aan de, aan de rechterkant zaten. En of, of wij daar wat bezwaar tegen hadden. Nou, ja, wij, wij hebben ons op een standpunt gesteld... Uh, het zijn niet de vader en moeder van de verdachten die uh, ons iets hebben aangedaan. Dus, en wij zijn ook geen ag heel agressieve mensen. Dus dat was voor ons geen enkel probleem. Maar waar we wel wat moeite mee hadden is dat in, bij het hof in, in Amsterdam moest ik een lijstje maken van... Uh, ja, wie, wie dan namens ons in de zaal mocht gaan zitten. En dan had ik wat mensen opgeschreven. Mijn zusters, mijn zwagers en zo. Maar niet mijzelf. Maar ook niet mijn vrouw. Omdat je ervan uitging? Jij ja. zit er daar sowieso wel bij. Ja. Maar mijn vrouw werd dus gewoon even keer niet toegelaten. Dat ben je niet. Want, uh, mevrouw, u staat niet op dat lijstje. Jezus, echt waar? Nee, nee, maar dat is, dat is serieus maar gebeurd. en Ja, weet je, dat kan gewoon weg nee. niet, nee. maar het kan dus wel, want ik stond erbij. Ik ja. was op dat moment met een journalist in gesprek en ik dacht, wat hoor ik nou toch allemaal achter me. Maar ontplof je dan niet als zoiets gebeurt? Uh, nou ja, inwendig natuurlijk wel. Kijk, je bent toch al een beetje gespannen, daar zo. Ja. En, uh, maar ik, ik weet me normaal gesproken wel redelijk te beheersen, toen ook. En het is ook allemaal wel weer op spookjes terechtgekomen. Maar rechters zeggen altijd: emoties moet je vooral uit de rechtszaak ja. uh, rechtszaal beren. Nou, dan dan, dan ja. moet je dat vooral zo doen. Maar en daar ja, valt dan wel een puntje te, te, te verdienen. Weet je, dat hoor. is natuurlijk het lastige: emotie uit de rechtszaal beren. De emoties volgens mij, waarbij het gaat om een schuldverklaring of niet, en een strafmaat. Daar mag niet emotie de boventoon spelen, maar. Voeren. Maar het is natuurlijk onmogelijk om dat te verwachten van, van mensen die direct betrokken zijn geweest. Nee, maar uiteindelijk speelt dat allemaal wel een rol mee, heb ik zomaar het, het idee. Kijk, in onze zaak het gaat het ook om een hele jonge jongen. Ja. Met heel veel vrienden. Eh, vrienden van ook die leeftijd die best wel eens een hoop kabaal zouden kunnen maken. En ja, misschien ingaan tegen allerlei uitspraken die, die, die de verdachten misschien doen. Kijk, op zich kan ik mij daar wel iets bij voorstellen. Dus vandaar ook dat ik een lijstje moest, moest maken. Ja. En uh, wel aan mijn familie de voorrang gaf... Boven, uh, ja, boven het al van andere mm. mensen. Maar ja, als dan eigenlijk nou eigen vrouw geeft. niet wordt toegelaten... En het principe van eerst de, de, de familieleden... of de, de, de meekomers van de verdachten... en jullie moeten dan ergens anders gaan zitten. Ik kan me voorstellen dat, dat steekt. Dat is iets waar ze aan willen werken. In ieder ja, nee, maar dat is ja. ook een hele goede zaak. Ja. Ja. Heb, je, heb je ook het idee van... er is wel iets aan het kantelen... He, maar met alles wat we het Openbaar Ministerie ook horen zeggen, we gaan dit doen: meer informatie geven aan slachtoffers. Uh, nou ja, een en no al goed wil, klinkt het? Nou, ik denk ook dat we met z'n allen best op de goede weg zijn. He, er, er is een aantal zaken nu geregeld waarvan we zeggen: als, als, als slachtoffers en nabestaanden, dit is, dit is prima. He, spreekrecht, vanaf 1 april mogen nu drie nabestaanden spreken in plaats van, van één. Nou, daar heb ik me persoonlijk ook heel sterk voor, voor gemaakt. met, met veel andere lotgenoten. Dus dat is prima. We krijgen nu recht op. Uh, of een grotere mogelijkheid om inzage in een dossier. Nou, op zich is dat prima. Maar dan ben je weer afhankelijk van de gegoedheid van de officier. Hè. Die heeft bepaalde weigeringsgronden. Maar nou, hoe, hoe zit dat dan? Ja, dat, dat, als hij uh, zegt ik vind dat jij dat niet, dat je daar geen recht op hebt, ja, dan heeft hij daar het recht toe. Dat, dat, dat, dat mag hij op, om, om zijn moverende reden. En als ik daar, dat, daar dan weer tegen in bezwaar wil gaan, moet ik als nabestaande een brief schrijven naar de rechtbank. Van nou, dit, dit wil ik. Dit is het antwoord. Alsjeblieft, recht, uh, rechter, help mij. Ja. En dan kan hij weer zeggen, nou, officier. Uh, ik gebied u om het alsnog te geven. Dat is dat dus is Dus op vervelend. papier klinkt dat als een mooie regel. Namelijk ja. nabestaande gedupeerden mogen ten alle tijden het, het dossier inzien. Maar in de praktijk blijkt dat nogal tegen te vallen. Ja, ja wij, wij kennen voorbeelden van... Uh, meneer en mevrouw neemt uw dossier mee naar huis toe. Hè, dus dat is uh, het ene uiterste. En het andere uiterste is, gaat u maar vooral naar uw advocaat toe... want van mij krijgt u het gewoon weg ja. Waarom niet? Kun je dat doorgronden? Waarom Nee, je bent uh, uh, afhankelijk van, van de officier van justitie en van de advocaat-generaal. En ja, de ene is van, van, van, van deze hout uh, gesneden en de andere ja. komt uit een heel andere maar plank. Maar zit er nog een soort miskenning van, van uh, hoe belangrijk een slachtoffer is? is? Is dat nog steeds? Of heb je het idee van nou iedereen is langzaam wel doordrongen van het feit hoe belangrijk het is dat onze stem gehoord wordt. Nou, het laatste zeker niet. Er zijn nog stadadvocaten, generaals en officieren van justitie... die menen op een voetstuk te zitten... en ons wat, wat minder serieus nemen dan tal van anderen. Ik hoor die verhalen nog steeds. En dat, dat, vind, ik, dat vind ik niet goed. En heeft dat dan te maken met... Uh, dan komt er te veel emotie die eigenlijk niet ertoe doet... voor de bewijsvoering de rechtszaal binnen? Moeten we niet toelaten? Soft gedoe? Uh, ik heb het idee dat de officieren zich um, uh, te weinig inleven in, in hoe wij ons zomaar zouden kunnen voelen. Die, die hebben een gebrek aan empathische vermogen. En eigenlijk uh, vind ik dat alle officieren en alle advocaat-generaals. Uh, Lotgenoten bijeenkomsten zouden moeten bezoeken. of in ieder geval met grote regelmaat met, met slachtoffers gaan, uh, gaan praten. Ja. Wat, wat houdt jullie nou echt bezig en wat vinden jullie nou eigenlijk van, van de bejegening? Het is natuurlijk, maar dat is mijn persoonlijke mening, toch te gek voor woorden. dat nu bij wet uh, is geregeld vorig jaar. dat wij recht hebben bij nabestaanden en slachtoffers op een correcte bejegening door het openbaar ministerie ja, en een gesprek ook in een, met een gesprek van justitie ja. ja dat is uh, dat, dat is tekenend ja. dus kennelijk uh, weet de wetgever dit ook dat dat toch niet helemaal altijd even Even goed gaat. Ja, en ik hoorde de hoofd van het Openbaar Ministerie, van het College van Procureurs-Generaal, ook zeggen dat er in opleidingen straks ook voor iedereen die officier van justitie wil worden, een soort ja, slachtofferkunde noem het zo, in ieder geval gegeven moet worden dat men veel meer doordrongen raakt van die noodzaak. Ja, prima. Dat het slachtoffer een beter podium of ja, goed. meer ja. recht geven. Dat spreekrecht hè, waar, jij, waar je het over had, wat hartstikke fijn is, waar je zegt van dat, dat kan van één mens naar drie mensen uitgebreid gaan worden. Wat, mag jij, wat heb jij gezegd? Destijds in het proces. Nou, ik heb. Want jij, uh, hebt wel jij hebt mogen spreken als enige dan? Ja, ik heb mogen spreken. En uh, de, be de bedoeling was dat ook Remy zou mogen spreken. Ja, zoon, of de broer van zoon, uh, Remy. Ja. En uh, ja, hem is dat geweigerd. om de dood te fouten gereden, uh, Dat dat niet mocht. He, in de wedstrijd. Uh, uh, slechts eentje mag spreken. En deze rechter. En die pech hadden wij. Die heeft zich keurig netjes aan de wet uh, gehouden. Dat vond ik heel erg uh, jammer. En dat was voor mij ook de reden om op de barricade te gaan voor spreekrecht. Mm. En ja, wat je mag zeggen is eigenlijk... En wat uh, heb je gezegd? Nou ja, wel iets meer als wat mocht. Ik heb, ik heb sowieso een, een, een gedicht uh, voorgedragen... Uh, die onze gevoelens heel goed uh, hebben verwoord. Ik heb uh, gezegd uh, ja, wat, wat onze persoonlijke gevolgen zijn, uiteraard... Maar ik heb ook voor iets gezegd over, over Pascal. En uh, de vraag gesteld, hoe, hoe krijgt een dader het voor elkaar? Dus niet specifiek gericht op, uh, op, op onze dader. Maar goed, hij voelt ook wel nattigheid. Dat als een, uh, een veentje van 16 jaar nog vraagt of smeekt om genade... dat je dan nou gewoon doorgaat met hetgene wat je van plan was. Want jij, jij bent wel op de hoogte gesteld van alle details... Van de moord? Nou ja, ik Op heb het geluk van. gehad dat wij een, een officier hebben getroffen die uh, die cursus die, die slachtoffer dan uh, kennelijk al, uh, al gevolgd had. Wat, ja. En dat is mevrouw Panhorst. Nou, helemaal geweldig. En ik ben haar daar ook zeer dankbaar voor. Uh, ik mocht het dossier uitgebreid lezen. Sterker nog, ik heb met me haar geluncht. Ik mocht alle vragen stellen die mij uh, te binnen schoten. Ze dus heeft ze allemaal keurnetjes uh, beantwoord. We hebben zelfs nog gesproken over, uh, over de strafeis. Kijk, ik heb daar uiteraard geen stem meer gehad. Maar we hebben het er wel over gehad. Zij hebben mij uitgelegd waarom ze waarschijnlijk tot een bepaald eis zou komen. Weet je, en dat voelt gewoon goed. Ja. Je voelt je dan echt serieus genomen. En de dingen die jij. Want wat, wat is er gebeurd op de op dag? Toen Pascal is vermoord. Dat staat allemaal in dat dossier beschreven. Er zaten misschien nieuwe dingen voor jou bij. Of mis je alles al, wat is er gebeurd die avond? Nou ja, uh, de, de daders en nu zijn het daders, die, die verklaren nogal tegenstrijdig. Maar uiteindelijk heeft de rechter in Amsterdam gezegd dat de hoofddader, Emiel T., die heeft Pascal met een. Ja, een van de voorwerpen waarschijnlijk een snoeischaar... in zijn hals gestoken. Die steek is niet dodelijk gebleken. Hij heeft nog uh, een minuut of twintig uh, geleefd. Toen is hij weggereden met zijn auto samen met, uh, met zijn maatje. Toen heeft hij zich bedacht: oh jee, mijn telefoontje ligt daar nog. Toen zijn ze terug gaan rijden. Ja, en wat er toen gebeurd is, dat zal alleen uh, onze lieve heren uh, weten. Maar hij vond het toen nodig om een aantal keren met zijn auto over Pascal heen te rijden. Terwijl de daar lag te vechten voor zijn leven. Want, en om genade was spreekt, nog, uh, dat was wat je... Ja, had... hij heeft nog om genade gesprek. Dat staat in het uh, strafdossier. En ja, dat, dat, dat gaat er bij mij niet in. Dat vind ik zo vreselijk. Wat ja. was bij jullie in de buurt? Ja, dus op uh, vijf kilometer afstand zo'n beetje, denk ik. En we rijden ook uh, heel vaak langs. Ja? ja? Ja. Stop je dan? We hebben daar een herdenkingsboom geplant. En uh, ik stop er heel veel. Ja. Gewoon even uh, soms een uh, minuutje. Soms wat langer. Zeg je dan dingen tegen hem of niet? Of is dat niet de plek uh, nou, ik begin voor... wel. Ik heb daar ook heel veel gehuild in mijn eentje. Dat wordt nu allemaal wel wat minder. Maar ik, eh, ik kom er nog steeds eh, graag een, dus een klein stukje grond. Dat probeer ik nog een beetje netjes te houden, zo'n beetje potaden erbij, dat het nog iets van eh, ja, iets iets, iets voor hem kan, kan doen. Alleen jammer is dat die boom al vier keer eh, vervangen is, is dus, eh, vier keer vernield. Oh, echt waar? Ja. Ja. Dat is toeval, zeg ik dan maar met een. Uh... Dat is uh, geen toeval die bom... geen toeval? Nee, nee, nee. Die is drie keer uh, op, op, op een soortgelijke wijze vernield. En uh, ja, op, op een hele specifieke manier, alles eromheen. Het, de kaaskantelaar, de plankjes, de bloemetjes. Ja, dat blijft allemaal netjes staan. Wat is dat dan? En de takken worden keurig netjes afgeknipt en in de sloot erachter uh, gegooid. Ja, zeg maar. Ik weet niet of het tegen Pascal is. Ik weet niet of het tegen mij is. Hè, want ik praat natuurlijk wel over, over drugs. En tegen drugs. En dat kinderen en ouders vooral geen drugs moeten kopen. En dat zou zomaar kunnen betekenen. Dat ik aan het brood kom van, uh, van dealers. Het zou nee. kunnen. Maar ja, misschien is het uh, wel iets heel anders. Maar het is geen plek dat je zegt. Hé, uh, hey, ik kom nu uit een kroeg. Ik ga nu iets vernielen. Je moet echt naar die boom toe. Je moet ook echt stoppen. Dus het is uh, heel vervelend allemaal. En dat doet pijn. Heb je ook op de... Toen, je in de, recht, toen de, de, de twee verdachten in de rechtszitting... Nou ja, waar je dan voor staat, zeg maar, of tenminste... waar je contact mee hebt die je kunt zien... als je dan mag zeggen wat je zegt, heb je ook... Uh, wat, wat, vertel je dan uh, over hoe dat is om te horen als vader dat... Uh, ja, over je zoon is heen gereden? Of vertel je het moment dat je te horen kreeg dat Pascal was vermoord? Hoe pak je dat dan aan in een rechtszaal? Nou, ik heb in ieder geval verteld hoe ik Pascal aantrof in het mortuarium. Dat het een mooie jongen was... waar, eh, waar eigenlijk eh, qua gezicht niet zo heel veel meer van overbleef. Dat een heel stuk huid is weg, weggevaagd. En dat het allemaal rood was. En dat dat dan het enige is wat, wat overbleef van zijn mooie kopie. Dat heb ik ze nog wel even meegegeven. Is dat het beeld wat ook vaak terugkomt? <coughs> ja, dat beeld komt, uh, komt heel vaak uh, terug. Ja. Ik ben ook bezig met het schrijven van, van een boek. En als ik dan uh, dat stuk beschrijf, uh, dat gaat niet in één keer. Dat daar moet ik een paar dagen over doen, zeg maar. Ja. Dat was voor mij ook het meest, uh, het meest emotionele moment. Omdat, uh, ja, je hoort van de politie... Pascal is, uh, is overleden, uh, maar ik had hem nog niet gezien. En ik had eigenlijk nog een beetje de hoop van... nou, misschien vergist u zich wel. En dat heb ik eigenlijk uh, volgouwen tegen btw in ongetwijfeld... Tot aan het moment dat die deur van het mortuarium open ging. En ja, dan zie je toch echt je eigen ja. jongen daar liggen. Ja. En toen was ik even helemaal van. de uh, niet, niet direct, want ik, ik wilde er nog wel zijn voor, uh, voor Remy en Jolanda. En maar uh, nou, toen we onze dingen hadden gedaan. Gewassen, aangekleed, in de kisten gelegd en zo. Toen ben ik nog heel even bij hem geweest. En toen heb ik zo hard gegild. Ik heb uh, een dag lang nog, uh, last van mijn kerk gehad. Ja. ja? Ja. Even de ingehouden emoties eruit knallen. Ja. In één keer. Heb je die drang dan ook niet gehad als je geconfronteerd wordt met zo'n verdachte? Nee. Hoe kan dat? Iets in mij zegt, doe maar niet. Want je koopt er helemaal niets voor. Maar dat is het verstand. Dat is het verstand en dat, dat viert uh, de boventoon. Is dat wat je op de been houdt dan? Dat houdt mij op de been. Maar, maar <coughs> sorry. Dat is uiteraard geen, geen garantie. Want uh, ik sta ook weer niet voor mezelf in. En dat klinkt misschien wel wat tegenstrijdig. Maar het zou natuurlijk allemaal zo kunnen. Dat als ik hem ooit auto's een keertje volkomen onverwacht tegenkom in de supermarkt. Ja. En ik heb een grote fles uh, van iets in mijn handen. Ja, daar sta ik niet voor mezelf in. Ik hoop het niet. Ik verwacht het niet. Ben je er bang voor? Maar ik ben er wel bang voor. En waarom ben ik er bang voor? Niet voor de gevolgen voor hemzelf. Want uh, de eerlijkheid gebiedt mij wel te zeggen... dat zou me eigenlijk een rotzorg zijn. Maar waar ik dan bang voor ben... is dat justitie dan tegen mij zegt... Uh, voorbedachte raad. Oh. Moord. En we begrijpen het wel, maar het mag niet. En dat ik dan alsnog de gevangenis ja. in ga... En ik vraag mij dan af uh, wie ik dan daar nou een groot plezier mee doe. Maar het feit dat jij er zo over spreekt... geeft wel aan dat je er wel bewust mee bezig bent geweest. Ja, dat klopt. Maar in principe heb ik geen wraakgevoelens. Ik heb hier een boek voor me liggen dat heet wraakgevoelens. En ik heb een stukje ingeschreven. Juist omdat ik ze niet heb. Hm. Je zoon wel, hè? Remi. Mijn zoon Remi die, uh, zit van kruin tot teen vol met wraakgevoelens. En daar maak ik me uiteraard wel wat uh, zorgen om. Maar goed, uh, een van de verdachten die is nu vrij. Meneer heeft nu een gebiedsverbod uh, gekregen. En de ander moet nog vijf jaar zitten. Ja. En we zitten er nu zo in, uh, wie over vijf jaar leeft, wie over vijf jaar de zorg heeft. En dan is Remi inmiddels ook 23. Dan is hij weer vijf jaar uh, ouder. Dan is hij weer vijf jaar wijzer. Hoop je, allemaal. Nou ja, uh, hij, hij, hij is dan vijf jaar... Uh, ja. Tenminste, ik ga ervan uit dat hij... Maar of hij ook vijf jaar weet, rustiger is geworden, dat weet je niet. Dat weten nee. nee. we niet. Kijk, ik, wat, wat ik weet is dat hij zijn broer verschrikkelijk mist. Elke dag weer. En dat hij een... Uh, ja, hij haat, denk ik... Uh, en maar, maar, maar dat doen wij ook. De hoofdverdachte. Maar had het... Had het voor hem uitgemaakt, want dat zei je helemaal aan het begin... Hè, toen we het hadden over dat spreekrecht. Van, ik, ja. ik vind het vreselijk dat mijn zoon niet de kans heeft gehad om te spreken. Dat is wat nu moet gaan veranderen, dat meerdere namestaanden kunnen gaan spreken. Had het verschil uitgemaakt, denk je, voor hem? In hoe hij nee. zich nu voelt? Ja, dat weten we natuurlijk nooit zeker om de dood Maar het heeft hem enorm dwars gezeten dat dat niet mocht. Het voelde voor hem iets van... Lieve Pascal, dit kan ik nou nog voor jou doen. Ja. Maar verdorie, het mag niet. Terwijl zijn psycholoog, die had het hem geadviseerd. En dan zegt zijn rechter, nee. Dat heeft hem pijn gedaan. Dat heeft mij pijn gedaan. En hij wilde nog een paar hele mooie dingetjes zeggen. Uh, maar dat mocht niet. Tegen Pascal eigenlijk? Uh, namens Pascal, ja. denk ik. Ja. Weet je wat? Ja, ik heb de tekst... Uh, hier voor me liggen. Van wat Remy had willen zeggen? Ja. Wil je het voorlezen? Of? Ja? Ja? Is daar tijd voor? Is daar tijd voor? Voor het eerst in mijn leven heb ik iemand dood gezien. Pascal. Mijn eigen grote broer. Ze hebben mijn leven... en dat van mijn ouders kapot gemaakt. Hoe voelt het nu... om een jongen van 16 jaar te vermoorden? Mijn gevoel zegt... dat jullie wel heel diep gezakt zijn. dat pot op kunnen... Want jullie hebben mijn broers leven, en dat van mij, compleet vernacheld. En dan nog ontkennen ook. Opeens ben ik niet meer de jongste. Opeens ben ik ook niet de oudste. Opeens ben ik alleen. Voor altijd alleen. Dat was het. Ja. Het, is, het is heel, heel bijs geschreven. Vind ik heel netjes. Ja. Wel, wel met een beetje hulp van, van iemand. Maar uh, 90% kwam uit zijn koker. Ja. Wat doet dat dan met een vader? Als hij dit... Uh, met jou als vader? Ik was... Uh, woest. Toen ik hoorde dat het niet mocht. Ja. Maar ik heb me ingehouden. Jij moet je vaak inhouden, Jack. Ja, klopt. Ja. <lacht> Maar dat kan ik vrij goed. Nou, dat moet wel, want ja. je doet het al vijf jaar. Ja. ja. Maar dit heeft, dit heeft mij heel veel gedaan. En dit is ook voor mij de reden geweest... dat ik echt uh, heel erg knok voor uitbreiding van het spreekrecht. Heb je dan nu een klein gevoel van euforie... dat dat in ieder geval nu in de wet gaat worden opgenomen... Mijn staatssecretaris Steven heeft het in ieder geval aangekaart nu dat het voor meerdere mensen moet gaan gelden, dat spreekrecht. Nou ja, ik ben er wel heel, heel erg blij mee. En uh, ongetwijfeld uh, hebben wij ons daar uh, daaraan bijgedragen. Ja. ja. We hebben, dat is een beetje gek om dat zo te zeggen, hoe, hoe we het nu over praten, Jack. Maar we hebben een, uh, een primeur vanavond van muziek. Ja. En dat vind ik heel bijzonder dat, je, dat we dit kunnen gaan, uh, gaan laten horen. Want het is een, een nummer wat speciaal geschreven is. Voor jou? Ja. Of voor Pascal? Voor jullie? Hoe moet ik het zeggen? Nou ja, ik heb een verhaal gedaan uh, in, in een jeugdcentrum in uh, Nieuw-Niedorp. En daar is een jeugdwerker die, die heeft dat verhaal uh, enorm aangegrepen. Die heb ik ook het verhaal laten lezen wat ik geschreven heb in, uh, in het boek Vraaggevoelens. En daarin heb ik onder andere gezegd uh, dat ik het ook wel heel erg van baal... Uh, dat ik Pascal niet naar morgen mocht brengen. En dat, dat heeft ermee te maken... we hebben een geboortekaartje destijds laten drukken... van prendre un enfant parlement pour la monnaie faire demain. Nou, dat betekent uh, even vrij vertaald... neem een kind bij je hand om, om naar morgen te, te brengen. mee te nemen naar morgen, ja. En dat is niet gelukt... En ze hebben dat eigenlijk gebruikt om een uh, mooi Het emotioneert jou nu weer, hè? Ja. Is het, is het een, een gevoel van falen dan? Ik voel dat als falen, ja. Je, je, je hebt samen een kind en uh, daar wil je alle twee oud mee worden. En je wil alle twee uh, dat het kind jou wegbrengt in plaats van andersom... Ja. En juist met die teksten in, in de hand van, uh, jongen, wij brengen je wel naar morgen. Kom, oh, kom maar bij papa en mama. En dat is dan niet gelukt. En, ja, uh, het, het voelt als falen. Ja. Terwijl twee andere mensen hem dood hebben gemaakt. Ja. Nou ja, de, de vraag, uh, kijk, ik, ik voel me niet schuldig. Die, die, vraag, uh, die vraag krijg ik ook met voelde op, een dus beetje schuldig? Nou, in het geheel niet. Wij hebben gedaan wat we ja? konden doen als ouders. Maar laat onverlet uh, uh, dat het gevoel van falen er wel degelijk uh, is. Is dit liedje dan een troost voor jullie, wat, wat nu is, uh, speciaal voor jou is geschreven? Ja, ik vind het zo ongelooflijk mooi. Toen ik het voor het eerst hoorde, uh, Marco, de schrijver, die heeft het persoonlijk bij me gebracht. We hebben samen geluisterd. Nou, er ging een half, zak, een half zakje met uh, tissues uh, even uh, weg. Zullen we naar gaan luisteren? plan. Ooit weer morgen van Marco Emmerich en, <tog> en Arnaldo Lopez. Kijk naar de foto van toen je net geboren was, en ik voel weer de vreugde, begon alles nog maar pas. Ik hield je in mijn armen liefde vol intens geluk om jou naar morgen te brengen. Ons geluk kon niet meer steren. Nu weet ik wel beter woorden schieten me tekort. Ik hou je foto stevig vast. Hoop dat het ooit weer, ooit weer morgen wordt. Hoop dat het ooit weer, ooit weer morgen wordt. Al mijn gedachten gaan terug in de tijd. Nooit meer kan ik vergeten, die beelden raak ik nooit meer kwijt. Dan vraag ik me telkens af, hoe zou het zijn gegaan? Als ik toen wist wat ik nu weet, zou ik dan hier nog zo staan? De vraag zal blijven, het antwoord schiet kort. Hou je foto's stevig vast, ook dat het ooit weer, ooit weer morgen wordt. Ook dat het ooit weer, ooit weer morgen wordt. Ook dat het ooit weer, ooit weer wordt. Morgen... Hoop dat iedereen houdt woord over jou hoort, om een ander naar morgen te kunnen brengen en dat het ooit weer, ooit weer morgen wordt. Hop dat het ooit weer, ooit weer morgen wordt. Hop dat het ooit weer, ooit weer, ooit weer morgen wordt. Hop dat het ooit weer, ooit weer morgen wordt. Afgelopen zondag is het nog afgemixt. Dit nummer van Marco Emrich en Arnaldo Lopez. En nu, dus voor het eerst op de radio. Speciaal gemaakt voor Jack Keizer. Mijn gast van vannacht in Casaluna. De komende dag is de dag van het slachtoffer. En Jack verloor zijn zoon vijf jaar geleden. Toen Pascal op 16-jarige leeftijd werd vermoord. Na nou, een drugsruzie. En sindsdien doet hij er van alles aan om jongeren op het rechte pad te houden. Van de drugs af te houden. Maar ook om slachtoffers meer rechten te geven. Ik vat het nummer ook op. Jack, toen ik natuurlijk nog niet het verhaaltje van het geboortekaartje kende van jou, dat je ooit weer de zon ziet schijnen. Dat je weer kunt genieten van het leven op een bepaalde manier. Met dat ooit weer morgen. Nou ja, dat zit ook een beetje in de tekst verweven. Hij, hij eindigt een liedje van uh, ik hoop dat het ooit weer morgen gaat worden. Ja. En uh, nou ja, het, het gaat weer morgen worden. Ja, We, heb je daar wel vertrouwen? Ja, ja, wel. hoor. Ja, wel. Wij, wij pakken de draad, vind ik, uh, best wel weer goed op. We doen weer onze dingen. Uh, we gaan weer naar een concertje toe. Uh, we gaan weer op vakantie. En we doen af en toe weer lachen. Zij het als een boer met kiespijn. Ik wou net zeggen: heb je ook nog wel eens een onbedaarlijke lachbuig gehad dan? Nou, die heb ik uh, heel weinig gehad hoor. Komt die ooit, denk je? Uh, nou, dat kon dan wel zijn van niet. Ik, uh, maar, maar misschien ook wel laat ik zo zeggen uh, stap voor stap maken wij uh, uh, verbeteringen ja. in, uh, verbeteringen in de, in de zin van we hebben dit jaar voor het eerst zeg maar, de, de kerstboom op, helemaal opgetuigd we zijn weer op kerstvisite geweest uh, we hebben weer nette kleren aangetrokken en dat, dat was de jaren daarvoor helemaal niet nee. nul er viel niet over te spreken en mede bedank aan Remy, die graag weer een kerstboom wilde... want dat heeft toch heel Nederland, hebben wij die boom opgezet. Dat zijn dat hele kleine stapjes ja. en die moeten wij maken. En heel de wereld kan zeggen, nou, je moet dit en je moet dat. Nou, we horen alles aan. Wij gaan onze eigen gang. Ja. En ik moet wel zeggen, wij hebben ongelooflijk veel steun... van onze vrienden, van onze familie. Ja, en dat houdt ons sterk. Ja. Ik wil eigenlijk ook straks na één uur met luisteraars het precies daarover hebben... wat jij nu omschrijft. Hoe je als, je als je zoiets vreselijks als wat jij hebt meegemaakt... of mensen thuis die ook iets vreselijk traumatisch naars hebben meegemaakt... hoe je dan weer zin kunt geven aan het leven. En hoe je, ja, wat voor hulp je nodig hebt. Of wat je zelf gaat doen, of je meer gaat geloven. Of uh, nou, wat jij doet hè, die, de, op de barricades, zeg maar. Om, uh, om in die zin de dood van Pascal nog enigszins zinvol te maken. Dat je denkt, ik kan iets bereiken. Hoe, heeft u thuis daar een ervaring mee of een gevoel bij? Of misschien zit u zelf bij slachtofferhulp en zegt... Hij, nou, dit is de manier waarop wij mensen proberen te helpen. Dan kunt u nu alvast bellen op 0800-1121. Dus 0800-1121. En wil ik straks graag, eh, ook uit bewondering voor jou Jack... moet ik eerlijk zeggen, want ik vind het ontzettend knap hoe je... ik kan me zoiets niet voorstellen... maar hoe je op die manier weer probeert om er iets van te maken. En, het lijkt mij mooi als we in een tweede uur op zo'n constructieve manier ook daarover kunnen, kunnen praten. Wat voor mooi. mensen het leven weer uh, zin kan geven, in ieder geval. Als u Jack Keizer nog wilt zien, dat kan op onze Casaluna Facebookpagina. pagina moet u eventjes uh, uh, kijken, daar hebben we nog een foto van Jack staan voor de uitzending. En misschien dat u zegt, ik wil graag even reageren, al of niet uit steun of nog iets tegen hem zeggen. Dan kunt u natuurlijk een berichtje achterlaten op onze Facebookpagina. Ik, wil, ik, zeg, ik heb alle bewondering voor hoe je het doet. Toch wil ik nog met jou luisteren naar een fragment... Uh, wat op RTV Noord-Holland is uitgezonden. Ongeveer een jaar, na, een jaar na de moord op Pascal van Jan Langeveld. De directeur van ja, de GGZ ja, ja, ja. in Noord-Holland. Je denkt ongetwijfeld, weet je welk fragment ik bedoel. Laten we even, even naar gehoord, luisteren. Je <laughs> ja, keizer is op dit moment iemand die ook nog met zichzelf een aantal dingen op orde moet krijgen. Want je moet niet onderschatten... want dat, dat is de andere uh, Jack Keizer van mij... dat is ook een man die zijn zoon is verloren... en die eigenlijk vanaf het moment van, uh, van dat zijn zoon vermoord is... Uh, in de tredmolen zit van, uh, van publiciteit en van uh, activiteiten opzetten. Uh, dat is uh, voor de publiciteit etcetera, en voor het bewustzijn heel goed... Uh, het stuk waar Jack nog mee aan de slag zal moeten... dat is toch omdat alles uh, ook een plaats te gaan geven. Dus ik bedoel, de mens, Jack Keizer, die, uh, die heeft nog een lange weg te gaan, denk ik. Klopt dat? Ik denk dat ik uh, inderdaad nog een, een hele lange weg uh, te gaan heb. Namelijk een weg totdat ik zelf word ingekist dat vind ik te makkelijk. Ja, nee, maar kijk, ik, ik denk wat hij je bedoelt... Je begrijpt wat hij bedoelt, ik... namelijk je loopt jezelf voorbij... doordat je nu zo inzet voor anderen. Ja, dat, dat, ik denk dat hij dat ook uh, bedoelt. En uh, ik ben daar zelf wat minder bang voor... omdat ik uh, voor mezelf het gevoel heb dat ik mezelf goed in acht houd. Ik, ik zal mezelf dan niet letterlijk maar... Uh, maar wel vroeg uh, de vraag, heb ik goed gegeten, heb ik goed geslapen... Zolang het antwoord op die vraag uh, ja beantwoord kunnen worden, denk ik... en ik heb er zelf nog behoefte aan en tussen haakjes dan zin aan... Ja. denk ik dat ik het uh, best wel vrij lang kan maar volhouden. Maar dat is een elementaire levensbehoefte hè, waar je het over hebt, slapen en eten. Dit ja, gaat wel. volgens mij over het proces wat er in je hoofd en je hart gebeurt. Ja. Maar goed, ik heb ook uh, een paar keer per jaar echt uh, een soort time-out. Dan ga ik uh, weg. Ik kan me niet schelen waarheen, Texhol of... of uh, nou, hun, ver weg is staan. Geen laptop, geen mobiele telefoon, gewoon niks. Een vrouwtje bij me, boekje bij me. Soms Remy, net als je als mee wil of niet. Ja. En dus ik, ik vermoed dat ik er best wel lang, lang zou kunnen volhouden. Maar ik houd mezelf uh, in acht. Dat wel. Absoluut. Ja. Absoluut. Kan je ooit je hoofd leeg krijgen? Uh, nou, Pascal blijft altijd in mijn hoofd te zitten. Dus de, uh, als, je, als je dat bedoelt, uh, is het antwoord nee. Nou ja, rust. Dat je rust krijgt. Ja, maar ik heb rust had in mijn hoofd hoor. Ja, dat wel. Ja, ik, ik geloof wel. Ik, ik kan op ik kan, het ene moment kan ik, uh, zoals nu, heel indringend uh, bezig zijn met, met het uh, verhaal van Pascal. Uh, nog even los van een eindstip. Maar ik zou zomaar uh, over, over een half uur met, met de stripboeken uh, bezig kunnen. Oké. Okay. Dat Gelukkig. is ook wel een stap die je natuurlijk in, in vijf jaar tijd. Het moeten kunnen maken, zeg maar. Ja, want als je dat niet kunt, als je die gaven niet hebt... Uh, ja, dan, dan, dan klap je inderdaad uh, in elkaar. Ja. Tegelijkertijd heb ik me ook laten vertellen door uh, psychologen en zo... vanuit uh, alle lotgenotenbijeenkomsten... dat de grote klap uh, gemiddeld gesproken na een jaar of tien komt. Dat is een lekker vooruitzicht. Dus dat is een, daar schrokken wij uh, ja. uh, wel een beetje van. Een beetje? Ja. Dat is echt dan een soort iets wat, wat opdoemt in de toekomst waar je... Ja, is nou ja ik fijn denk, toch uh, als je dat te horen krijgt of is je dat, dat... wil je toch eigenlijk niet weten? Nee, maar goed, dat kwam zo in een discussie uh, ter sprake. Hmm. Maar wat daarmee werd bedoeld is, kijk, in het begin heb je natuurlijk uh, je rechtszaken. Ja. Je hebt heel veel steun van uh, familie en vrienden. Daar komt een moment, en voor de ene begint dat veel eerder en voor de andere veel later. Dan gaat het allemaal een beetje weg en op een gegeven moment sta je alleen. Dan kan je wel tegen iemand zeggen, nou, ik mis die die zo erg. Ja, en dan krijg je de antwoorden van, nou, ouwe, het is al zo lang geleden. Ja, ja, ja, precies. Dat de buitenwereld misschien van meer zoiets heeft van, ja, nou, nou wordt ja, het tijd om even door te gaan. De buitenwereld, misschien ja. de werkgever, je, je weet het allemaal ja. niet. Het zou allemaal kunnen. Weet je wat, Jack, we hebben niet eens alles besproken... rond schadevergoedingen en dergelijke. Waar ook hè, nabestaanden moeten veel sneller recht krijgen... op een schadevergoeding. Dat zijn dingen die nog ter verbetering van de, het, het slachtofferschap... Zeg maar, moeten worden doorgevoerd, wat ook gaat gebeuren. Maar volgens mij is het niet erg dat we niet aan die dingen zijn doorgekomen. Want jij hebt op zo'n duidelijke manier met jouw verhaal kunnen vertellen... hoe je dagelijks, ook na vijf jaar, misschien van minuut tot minuut... hiermee te maken hebt. En dat je, wat de impact is als je slachtoffer wordt van zoiets dergelijks. Dat het van het allergrootste belang is dat er gewoon bij wordt stilgestaan... en dat die rechten er komen. En dat er in ieder geval ontwikkeling gaande is... die een klein beetje positief stemt. Mag ik het op die manier uh, formuleren? Ja, maar zo is het ook. Ja. Uh, wij, wij, wij moeten wat dat betreft ook onze zegeningen tellen... En zien dat er verbeteringen uh, uh, gaande zijn en ook in het verschieten zijn. En ja, wat ons betreft kan het tempo iets hoger. Maar ja, zo werkt dat ja. kennelijk uh, niet. Nou, daar moeten wij mee, uh, mee leren leven. Ja. Het is niet voor jouzelf meer, maar voor andere mensen ja. kan het helpen. Ja. Ik ben je onvoorstelbaar dankbaar dat je hier wilde komen. Graag gedaan. Dank je wel, Jack Keizer En uh, we spreken elkaar ongetwijfeld nog een keer. Fijne nacht in ieder geval. En tot straks voor u thuis na 1 uur. <lacht>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 Nou? He? Wat is dit? Hoe kan dat nou dat ik hier eerder ben? Ik moet u ergens gepasseerd zijn. Wat moet dit? Ja, Sorry hoor, dit heet toevallig wel de vrije natuur. Dit! Prikkeldraad. Oh. Dat is nieuw, dat was er nog niet. Waarom geven ze dat niet aan? Aan de andere kant kan je er zo in. Maar je mag er niet in. Geen wandeling buiten de paden. Dat bord dat staat er niet voor neer. iedereen loopt door het bos. Ja. Waarom spannen ze hier nou prikkeldraad? Wat heeft dat voor zin als je er aan de andere kant zo in kan? Iets met het wild. Ik zag net op weg hierheen... Een beest. Een, een, een hert. Kijk. Wat? Dat is een hert. Daar zo, in de, in de verte. Ja, ja, het is niet heel goed te zien. U laat me door het prikkeldraad een foto van een hert op uw telefoon zien. Ja, dat liep daar. Zomaar. Stond opeens stil en vluchtte toen het bos weer in. Nou, uniek hoor. Hoe kom ik hier weg? Teruglopen. Ja, dat is dan weer zonde. Ja, onderdoor. In deze kleren? Eroverheen. Uh, als u zich nou aan die boom daar vasthoudt, dan kan ik u van deze kant... Uh... U? Ja. Nou, liever niet. Nou, dan niet. Dat is heel onbezuchtig. Ja, ja, ja. Tja, daar zijn we weer. Ik dacht toch, die zie ik nooit meer terug. Kunt u zich misschien even omdraaien? Wat zegt u? Kunt u misschien even de andere kant op kijken? Nou, ik, ik zie geen ongerechtigheid. Maar toch, dit is nou niet bepaald een houding waarin je graag bekeken wordt. Oh, wacht, wacht. Nee, nee, nee, doe vooral geen moeite. U lijkt me iemand die dingen alleen maar erger maakt. Juist, ja, hartelijk dank. Pas op. Nee, voorzichtig dat de boel niet scheurt. Nou, laat. Ja. u maakt het erger. Dat doe ik niet. Nou ja. Het, het, het valt mee. Dat nou, is wel iets kapot. Ja, op de naad. Wilt u niet zo dichtbij komen? De winkelhaak, als u maar nou even de kans had gegeven. Als u zich er niet mee bemoeid had. Nou, dat noem ik ondankbaar. Ik wil alleen helpen, ja. Zoek het even uit, eigenwijs mens. Nou ja. Ja, anderen de schuld geven van eigen pech. Loop door, man. Ik heb je hulp niet nodig. Is dat gezeur over die bank? Gezeur? Anderen hadden dat een boeiende filosofische uiteenzetting gevonden. Ik loop hier om alleen te zijn, weet u. Ja, maar dacht u, ik... Heet gebakerd. Ja, zeg dat wel. U! Ja, ja, het is goed. Het is goed met u. U wordt bedankt. Moet je nou toch zien? Stom idee ook. Hoe kom ik ook op zo'n absurd idee? Kan ik weer terug naar huis? Ja, als u de tasten nou een beetje zo voorhoudt. Ja, en... ja, ja, de hele dag de tasten voor. Ja, ik weet niet waar u allemaal nog naartoe moet. Voor behulpzaamheid is enige basisinformatie nodig. Die ik u niet zal geven. Nou, dan zou ik zeggen, u bekijkt het maar. Ja, ja. Ook dat nog. Ik creëer hiermee de innerlijke warmte die mijn medemens mij weigert te geven. Sorry. Sorry, dat was niet erg vriendelijk van me. U probeerde alleen maar te helpen. Al goed. Ik word niet graag geholpen. Nee, dat is te merken. <laughs> nou, kom zitten. Kom. Nu ben ik de gastheer van de bank. De bankbaas. Mm -hmm. U fotografeert koeien in de wei met een telefoon. Details, bijzondere details. Kijk eens goed, valt u niks op? Die oormerken hebben opeenvolgende nummers. Ziet u? Daar staat nummer 7840, daarna staat 7841 en daarachter staat 7839. Allemaal familie. Vlak na elkaar geboren. Dat zal het zijn. U hebt er verstand van. Zo'n hert hertanet. Komen die hier wel vaker voor? Of maak ik iets uitzonderlijks mee? Dat is een ree. Voor u is dat doodgewoon. De reeën lopen bij u de deur plat. Dat is een slecht teken als ze zich overdag laten zien. Dan zijn er te veel. Dan, uh, dan moeten ze afgeschoten worden. Hoe is dat zo? Mijn man jaagt. Oh. Als liefhebberij. Maar, maar met vergunning. Ze schiet alleen overjarige dieren af. En die belanden dan bij u op tafel. Ik ben vegetarisch. Onhandig. Lijkt mij. Met een man die jaagt. Wat is een absurd idee? Nee, u zei daar net absurd idee ook. Deze wandeling. Uw afspraak? In het ziekenhuis vanmiddag. Iemand bezoeken? Was het maar waar. Oh, pardon. Niet iets ernstigs mag ik hopen? En dan loopt u dat hele ente toe. O, oh, wacht. Men gaat uw benen amputeren. U wilt ze nog één keer flink benutten. Dit is de laatste wandeling van uw leven. Afscheid van de benen, stappers, ade. Heel eigen gevoel voor humor. Mijn hele volkstammen zijn daar gek op. Bent u schrijver of iets dergelijks? Dus de schrijver, maar dan hardop. Oh? Cabaretier. Echt? U denkt een werkloze leraar Nederlands die zich interessant loopt te maken. Zulke beroepen kom je hier niet gauw tegen. Oh, Toon Hermans? Ja, maar dat is dan weer sitterend. Nee, mijn benen mag ik houden. Iets anders neemt men u af. Opeens vanmorgen die gedachte. Ik neem niet de auto, ik neem niet de bus, ik ga gewoon lopen. Maar dan heeft u toch nog iets voor de gezondheid gedaan na dertig jaar sigaretten roken? Oh, wacht, ik snap het. Dit is een bedevaart. Een bedeltocht. Oh, een bedevaart? Ja, we zijn niet van niks in het Katholieke Zuiden. Dat is een groot woord. Is dit van oudsher een heilige route? Waar langs Leprozen en Melaatse trokken zich onderweg wasten in het heilige water van de ge? Nee, niet voor zover ik weet. Hmm. Gaat u bidden bij elk kapelletje dat u tegenkomt? Nou. Nee, nee. Ook om de tijd door te komen, de uren tot de, tot de afspraak. Een bedevaart, dat is grappig. Mooi. Hoeft u ze niet voor te schamen, hoor. Ik heb ooit gelezen dat een beroemde Duitse filmregisseur... Hartje Winter van München naar Parijs liep. Hij had in zijn hoofd gezet dat een geliefde vrouw... die daar zwaar ziek lag, door zijn ontberingen zou genezen. En? Toen hij aankwam, was ze beter. Echt? Dat wil het verhaal. Gelooft u in zulke dingen? Mm, ja, u? Soms. Nu. Nou, ik. Zou u voor iemand van München naar Parijs lopen? Ja, voor één iemand. Ja, ik ook. Voor één iemand. <laughs> ja. De kus van Gert Thijs met Karin Krutsen en Hub Stapel.